Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag, zometeen in vrijdagmiddag live moeten we allemaal weer stemmen met een stemcomputer. Een debat, zo direct. Nu eerst het NOS Journaal, Gert Kluuk. Het kabinet wil de straffen voor geweldsmisdrijven verhogen als die zijn gepleegd onder invloed van alcohol of drugs. Of die middelen zijn gebruikt moet blijken uit een test... Die bestaat uit een ademanalyse of speekseltest en een bloedonderzoek. Op deze manier wil het kabinet de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat bij geweld onder invloed in bijna de helft van de gevallen sprake is van zwaar geweld. Door de test te doen worden discussies op de rechtszitting voorkomen over de vraag of er drank en drugs in het spel zijn. En zo ja, hoeveel, zegt het kabinet. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft geen illegale export van babymelkpoeder naar China opgespoord. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief van de Tweede Kamer. Dijksma stelde begin mei dat de verkoop van melkpoeder in Nederland in korte tijd was verdubbeld. Ze had aanwijzingen dat daar bedrijven achter zaten die via websites mensen rondselden om op grote schaal melkpoeder in te slaan. Maar daar zijn dus geen bewijzen voor gevonden. Democratisch Links stapt uit de Griekse regering. De gematigd linkse partij is de kleinst in de coalitie... en heeft twee ministers in het kabinet. De partij is het niet eens met de sluiting van de Griekse publieke omroep. De andere twee coalitiepartners in het kabinet van premier Samaras... regeren door. Ze hebben nog 153 van de 300 zetels in het Griekse parlement. De Spaanse politie heeft acht mensen opgepakt... omdat ze verdacht worden van banden met Al-Qaeda. De verdachte zouden strijders rondselen voor Syrië... De arrestaties vonden plaats in de Spaanse enclave Suita in Noord-Afrika... die volledig is ingesloten tussen Marokko en de Middellandse Zee. Alle verdachten hebben de Spaanse nationaliteit. Volgens de politie heeft de groep al zeker acht mensen naar Syrië gestuurd... onder wie minderjarigen. Daarvan zouden er drie zijn omgekomen bij zelfmoordaanslagen. Ook enkele anderen zouden zijn omgekomen... in de strijd tegen het leger van president Assad. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat wordt overwogen om de Confederations Cup tussentijds te beëindigen, zoals wordt gesuggereerd in Braziliaanse media. Gisteren gingen naar schatting een miljoen mensen in 80 Braziliaanse steden de straat op om te protesteren tegen corruptie en de gestegen kosten van levensonderhoud. Bij de protesten viel een dode. De Confederations Cup is een voetbaltoernooi dat dient als voorbereiding op het wereldkampioenschap volgend jaar in Brazilië. Nederland doet niet mee, de Confederations Cup. Het weer vanmiddag, een enkele buien, vooral in het noordwesten. Ook af en toe wat zon. Temperatuur 17 tot 21 graden. Morgen is het nog zondag. Later op de dag vanuit het westen weer kans op buien. Ook zondag geregeld buien. Het wordt dit weekend 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie van de ANWB Wijnald zwaan de meeste file staan nu rond Rotterdam en in het midden van het land. Een paar springen eruit. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar loopt het vast voor Maastricht over 7 kilometer. De vertraging is ongeveer een half uur. Op de A6 in Flevoland was een aanrijding. Er staat richting Lelystad nu tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad 7 kilometer vierden. En ook de andere kant op loopt het vast richting Almere. A13 ja, van Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft-Noord en knopend Klein Polderplein 10. Na een aanrijding met twee vrachtwagens. De rijbaan is zojuist weer vrijgegeven. Omrijden richting Rotterdam kan het beste via Gouda over de A12 en de A20. En zo direct in vrijdagmiddag live. Satire en Justus van Oel over de combinatie arm en duurzaam. KPN introduceert KPN 1, de 1 van eenvoud.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 Moet de stemcomputer weer een kans krijgen? VVD, Tweede Kamer, met Jos Taverne vindt van wel. Activist Rob Gongrijp vindt van niet. Een debat zo direct. De column van Justus van Oon, dit keer over arm en duurzaam. En je kunt ons bekijken via de website festivalklassiek.afro.nl of reageren via Twitter, hashtag AfroVML. De rubriek over soberheid... Het uh, consumentenvertrouwen is weer afgenomen. De werkloosheid loopt verderop. Het kabinet bezuinigt 6 miljard. Ruim een derde van de Nederlanders heeft ervoor gekozen... uit eigen beweging een soberder leven te leiden. Daarmee lijkt de bevolking in toenemende mate... de verminderde welvaart te accepteren. Dat is de conclusie van de Mentaliteitsmonitor 2013... van onderzoeksbureau Motifaction. En we praten hierover met mevrouw Snoet van Otterburg uit Wassenaar. Uh, welkom, mevrouw Snoet. U behoort ook tot die een derde? Nou, eigenlijk wel, hoor, om u de waarheid te zeggen... Maar is dat dan bij u ook nodig? U woont in Wassenaar, dus ik neem dat aan dat u aardig in de slappe was. Nou, uh, bij ons is het ook allemaal ietsje minder geworden. hoor. Mensen als wij moeten ook de broekriem aanhalen. Kijk, die bonussen zijn toch niet zo hoog meer. Hè? En met de beurs ging het de laatste jaren ook niet zo denderend. Dus mijn man... Ja, ik begrijp het, mevrouw. En, en dat kost u moeite? Nee, in tegendeel. Wij mensen van adel hebben de soberheid altijd al hoog in het vaandel staan. Ja, maar hoezo? U kwam hier aanrijden in een Rolls Royce. Ik Inderdaad, bedoel... meneer. Wij rijden een Rolls. Uh, we hebben een butler. We wonen op een landgoed. In een huis van 28 kamers. Maar verder leven wij bijzonder sober. Nou, legt u dat eens uit. Nou, ik eet altijd oud brood. Ook met schimmel. Dat is helemaal niet erg. Uh, we delen de NRC met de buren. Zo. En de oude krant bewaren we voor in de winter onder de trui of in de voetenzak. Hè? Want de kachel gaat alleen aan bij vorst. En altijd vroeg naar bed om elektraat te sparen. Nou, kijk eraan. Ik klip mijn haar zelf met een nagelschaartje. En van mijn oude directoires en mijn mans onderbroeken maken we vaatdoekjes. Nou, nou, nou, nou. No. Uh, gebroken servies wordt gelijmd. En een kapotte stofzuiger repareren wij met plakband evenals de bladblazer. Tot die uit elkaar valt. Uiteraard. Ja, ja. Wij zijn vervente aanhangers van de flessenlikker... en een theezakje kun je best de hele week gebruiken. Uh, en wat eet u dan? Nou, ook heel eenvoudig. Een ui, een aardappeltje, dan zijn wij al tevreden. U bent geen fijnproevers, als ik Ja, Jawel, wij zijn bijvoorbeeld dol op haring, hè? maar dat eten we sporadisch. Nou, dat is jammer. Ja, maar mijn man koopt wel altijd het eerste vaatje, hè? afgelopen woensdag. <laughs> Heerlijk. Ja, dat was... 66.000 euro? Ja, ik... dat is traditie. Hè? Dat doet hij al jaren. En heeft uw man ook nog een beroep? Nou, Berend is eigenlijk anesthesist. Hè? Gasboer. <laughs> maar hij is gepensioneerd. En vindt u het lastig dat ook u met minder moet doen? Nee hoor, het lukt ons heel best. Alleen vind ik het niet echt vreselijk plezierig. En daarom ben ik van plan binnenkort aan een bijverdienste te beginnen. Oh, en dat is? Thuisprostitutie. Oh, kijk eens aan. Ja, ja, bordelen worden op het ogenblik heel erg gecontroleerd... Hè, in verband met neststanden, uitbuiting en dergelijke. Ja, ja. En ja. als je het thuis doet, dan blijft het ook een beetje anoniem, nietwaar? Nou, dat het dan nog zo ver heeft moeten komen met u... Uw... Ach, er zijn al meer van mijn vriendinnen die daarmee bezig zijn. Hè, en eigenlijk allemaal naar volle tevredenheid. Nee, maar zeg, en hoe ziet u dat, dat allemaal zich voor zich? Oh, ik heb al een heel leuk ideetje... Hè? om mezelf in elk van mijn 28 kamers als een ander type aan te bieden aan de heren. Hè? Met net de bijpassende inrichting. Nou, zo ben ik straks in mijn eentje een compleet bordeel. En gaat u dan ook andere dames in dienst nemen? Oh, jee, nee. Ik vind het zelf veel te plezierig. En het neemt mijn man ook wat taken uit handen, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, nou, mevrouw Slet. <laughs> Sloet van Oldenburg. <laughs> Sorry, hoor. <laughs> oh nee, Echt, ja. dat vind ik helemaal Echt, ja. niet Echt, ja. erg hoor. Dat is logisch. Ja. <laughs> nou, dank voor uw komst, uw wijze lessen. En ik wens u nou ja, nog veel plezier in de toekomst. Dat zal wel lukken hoor. Kees van Amstel en Marjan Luijf. Iedere week in Vrijdagmiddag live krijg je twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Vandaag gaat het over de vraag of stemcomputers een herkansing moeten krijgen. Zes jaar geleden adviseerde de commissie Kort als Alters om stemcomputers niet meer te gebruiken omdat ze niet veilig zijn. Nu gaat de nieuwe commissie onder leiding van de VVD, en Willebord van Beek... bekijken of ze toch terug kunnen komen. Twee mensen die nauw betrokken zijn bij die discussie gaan hierover in debat. Hacker, internetactivist Rob Hongrijp. U hebt er destijds voor gezorgd dat die stemcomputer weer eh, verdween. Eh, voor de mensen die niet meer weten waarom, wat was er mis? Er waren een heleboel dingen mis. Ons, pri ons primaire bezwaar was dat er transparantie ontbrak. Uh, het was een stemcomputer en je moest maar vertrouwen wat er op dat bonnetje stond. Maar daarnaast hebben we ook kunnen aantonen dat we zo'n ding in handen kregen dat het ook helemaal niet veilig was. Dat het daarnaast ook nog mogelijk was om uh, eigenlijk heel simpel uh, uh, de resultaten te manipuleren. Dat was toen VVD Tweede Kamerlid Joost Aferne. U bent de man die die stemcomputer weer een kans wil geven met een wetsvoorstel. Hoe staat het ervoor met dat wetsvoorstel? Nou, dat heb ik uh, ongeveer een jaar geleden ingediend. En ik heb inmiddels advies daarover gekregen van de Raad van State. En ik broed nu op een reactie daarop. Want een uh, negatief advies? Nou ja, het advies van de Raad van State is geheim. Daar mag oh. ik natuurlijk niets over zeggen. Maar ja, als je uh, moet reageren, dan kan je het dus nou, niet dat zomaar is, doorsturen. Dat is, dat is heel gebruikelijk. Er uh, zijn een aantal vragen en uh, ze vragen ook uh, een aantal details van mij voorstellen. En die, mm -hmm. uh, die, die ga ik ze geven. U bent nog bezig. Uh, gaan we met de stemcomputer bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 stemmen als het er nu ligt? Uh, nou, als daarmee zou liggen, wel. Alleen, uh, dat is niet haalbaar. Oh. Dus als wij de parlementsverkiezingen in 2017 met een stemcomputer kunnen te lijf dan gaan, dan, uh, dan ben ik blij. U gaat in debat aan de hand van de stelling... stemcomputers zijn terecht afgeschaft en verdienen geen herkansing. Uh, Joost Daverna, allereerst voor u een halve minuut om uw standpunt neer te zetten. De stemcomputers zijn in 2007 terecht afgeschaft. Inmiddels heeft de tijd niet stilgestaan. Is het belangrijk dat we met de lessen van 2007 opnieuw een stemcomputer in Nederland introduceren. Omdat het de uitslag van de verkiezingen preciezer maakt. En het 350.000 mensen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van hun stemrecht in de gelegenheid stellen dat wel te doen. Wie dat zijn, die laatste groep, dat horen we zo direct. Dit was voor nu uw eerste halve minuut. Halve minuut even voor Rob Hongrijp om uit te leggen waarom hij niet blij is met een herkansing. Ik heb precies een mooi verhaal dat je in 30 seconden hebt. Maar ik vind de huidige discussie over stemcomputers vreselijk zonde van de tijd en de moeite die daarin gestoken wordt. Um, allerlei landen in de wereld uh, kunnen prima verkiezingen die, die deels nog complexer zijn dan de onze uh, op papier afwikkelen. Um, papier geeft controleerbaarheid. Het maakt dat je het proces kunt observeren, kunt zien. Um, en, en er zijn een aantal bezwaren uh, die destijds al heel zwaar wogen. En nu wordt er gezegd van ja, de wereld is vooruit gegaan. Dat is betere technologie. Dat was dan een half minuut. Dus oh, dat, dat, dat weet je dan ook. Het is altijd kort. Maar dat geeft niet. We hebben nog meer tijd. In ieder geval zeg je, uh, een van de belangrijkste bezwaren geldt nog steeds. Het is niet controleerbaar, Joost Taverne. Nou, dat is niet helemaal waar. De techniek nogal eens heeft niet stilgestaan. Er zijn allerlei varianten van stemcomputers die wel degelijk controleurbaar zijn. Onder Hoe? andere doordat het ook een papieren bewijs geeft. Uh, met andere woorden... Dus je, je stemt digitaal in de computer, maar je krijgt ook een briefje wat je gestemd exact. hebt. Precies, precies op die manier. Dat is ook belangrijk, omdat de wet dat nu voorschrijft. Uh, maar bovendien uh, gaan we nog steeds uit van de misvatting... dat stemmen met papier en het rode potlood 100% veilig is. Dat is het niet. Nog steeds uh, raken heel veel stemmen verloren. Bij de afgelopen verkiezingen zo'n dik 20.000. Uh, er worden telfouten gemaakt. Een groot deel van die telfouten komen niet eens boven water... omdat we die niet in de gaten hebben. Uh, met andere woorden, uh, er valt nog veel te verbeteren. En ik denk dat we allemaal willen dat de stem die je uitbrengt ook bij de kandidaat in de partij komt die je wilt. Ook het papier is niet betrouwbaar op Oh Nee, maar dat hebben we ook nooit beweerd. Uh, papier is niet betrouwbaar, 100% betrouwbaar bestaat ook niet. Um, maar goed, dan, ook dat, de, dan, dan, dan ook geldt dat de dus voor alle beide vormen van stemmen. Ja, zeker. Ook met de stemcomputers gold dat bijvoorbeeld de kandidaat 30 op de lijst uh, een gigantische hoeveelheid voorkeursstemmen kreeg die eigenlijk bedoeld waren voor de lijsttrekker, omdat het de bovenste kolom of de bovenste uh, kandidaat in de tweede kolom van een partij was. Uh, dus ook daar gingen, gingen duizenden, misschien zelfs wel tienduizenden stemmen op de verkeerde kandidaat. Um, Is het dan niet lood om haar reizen, wat je doet? Nou ja, de vraag is, wil je een controleerbaar proces? Wil je kunnen maar zien dat kan, wat er kan, want gebeurt? er komt nu een papiertje Ja, dat papiertje, dat werd ook destijds al geroepen. Uh, van ja, dan, dan, dan houden we gewoon een stembiljet. Punt is, dan moet je gaan definiëren, wat, wat is dan twijfel? Wanneer gaan we natellen? Wat tel je dan precies na? Uh, kan dat, Joost-Affern? Ja, zeker, dat kan. Uh, en nogmaals, uh, meneer Gronkrijp heeft een heel belangrijke rol gespeeld... in het blootleggen van de... Uh, de minpunten en, en mm -hmm. de, de, van, van de, het elektronisch stemmen en de stemcomputer in 2007. Uh, en ik vind dat we de kennis die we daarmee hebben opgedaan... juist moeten gebruiken om te komen tot een stemcomputer die wel werkt. Voor mij is van cruciaal belang dat je stem uitbrengen... het meest praktische, maar ook het belangrijkste recht is binnen een democratie. En je hebt als overheid dan de dure plicht ervoor te zorgen... dat één, zoveel mogelijk mensen zelfstandig... Uh, die stem kunnen uitbrengen, gebruik maken van hun stemgeheim, En twee, dat alle stemmen op de juiste kandidaat komen. Ja. Nog even, want u zegt, uh, Rob Gongrijp... Uh, uh, die heeft veel argumenten aangedragen... waarin u zegt, uh, daar moeten we ook mee aan de slag. Uh, Rob Gongrijp, als daar aan tegemoet wordt gekomen, die bezwaren... ben je daar nog steeds tegen een stemcomputer? Ik ben ooit in deze discussie ingestapt met de gedachte... van dit moet toch beter kunnen. We kunnen toch techniek bouwen om dit beter te doen? En als ik er geen verstand van had, zou ik dat misschien ook wel vinden... Uh, het, als je gaat kijken van wat zijn nou werkelijk de, de, de voorwaarden waaraan je wilt voldoen. Dan kom je uiteindelijk uit op hey, dat papier is eigenlijk zo slecht nog niet. Nee, is, er is geen stemcomputer te maken die minstens zo betrouwbaar is of zelfs betrouwbaarder en vooral ook sneller en efficiënter. Uh, niet als je zowel transparantie in het proces wilt en het stemgeheim wilt waarborgen. Nog even dat argument van Joost Taverne. U zegt uh, meer mensen kunnen gaan stemmen met een stemcomputer, hoezo? Nou ja, kijk, er zijn uh, nu, uh, om te beginnen, al uh, nou, ruim 350.000 mensen... met een, uh, een visuele beperking of een lichamelijke beperking... die uh, niet kunnen stemmen met een potlood uh, en een papiertje... of omdat ze niks, niks zien. Ik kreeg vandaag nog een e-mail van een meneer die helemaal blind is... Uh, die in 2007 de gelegenheid heeft gehad om uh, elektronisch te stemmen, waarbij een stem hem voorlas wat de kandidaten waren. Want nu moet er altijd iemand mee om nu te Nu moet helpen. er altijd iemand mee. En daarmee geef je een heel belangrijk recht in een de democratie. Stemgeheim. Niemand hoeft te weten op wie jij stemt Prijs. Rob Gongreep. Dat is een mooie vooruitgang dan, toch? Ja, we hebben met de stemcomputers ook wel problemen met het stemgeheim gehad natuurlijk. Wij konden ontvangen wat mensen aan het stemmen waren. Dat is ook niet goed. Maar de, de bedoeling uh, is. Maar, ja. Dat het is absoluut een groot belang hoor. Het, het, het, het zelfstandig kunnen stemmen van visueel gehandicapten. Uh, er zijn plannen om het stembiljet naar A4-formaat te brengen. En niet meer alle kandidaten op het stembiljet af te drukken. Dat, dat vind ik zelf een heel goed plan. En dan kun je natuurlijk prima werken met een, over, een plastic overlay met bruien. Ja. Dus je hoeft niet allerlei moeilijke uh, uh, tientallen of zelfs honderd ja, miljoen kostende lach. Nou, te doen. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik, ik, ik ben het eens dat er, dat er nog wel iets te verbeteren valt. Maar dezezelfde meneer die mij vandaag uh, uh, e-mailde, die zei ja, uh, met bruien, uh, dat helpt niet. En uh, uh, grotere plaatjes helpt ook niet. Want één, heel veel blinden lezen inmiddels geen bruien meer. Uh, met andere woorden, het is, een, het is niet een oplossing voor het grootste nee, goed, Het is een groot belang. Nogmaals, ik ja. wil dat niet bagatelliseren. Want ook overleef, maar er zijn ook andere even... belangen. Het moet ja. wel veilig en, en transparant kunnen. Het is, het is, maar, maar enquête, dus het is niet dat... het enige belang wat we moeten wegen. Maar dat, ik wil niet bagatelliseren dat het een groot belang is. Maar wie geen braille en geen relief kan lezen... kan ook niet zelfstandig met de lift. Dus... Nou ja goed, we hebben het nu even over het stemmen. Nee, ik wou zeggen, want niet alleen uh, slechtzienden, blinden, maar ook ouderen zeggen... wij vinden het prettig zo'n stemcomputer. Dat is natuurlijk ook een overweging. Ja, het is een overweging, maar, maar moet dat zwaar wegen? Het moet wel veilig en verantwoord kunnen. Nou, het moet wel zeker zwaar wegen, uh, maar het moet niet doorslaggevend zijn. Doorslaggevend moet zijn dat je een zo best een goed mogelijke oplossing hebt... om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen... en zoveel mogelijk mensen dat zelfstandig te laten doen... Uh, het, het papier en potlood, uh, daarin valt uh, uh, weinig te verbeteren. Terwijl uh, met stemcomputers nog heel veel valt te verbeteren. Want wat de zijn de grootste voordelen? Dat het sneller gaat vooral? Nou, dat is maar één van de voordelen. Voor mij is het allerbelangrijkste voordeel, nogmaals, dat de uitslag preciezer is. Want er gaan in het begin zo geen stemmen meer verloren. Zoals mm -hmm. dat nu wel het geval is. Verkiezing naar verkiezing. Preciezer, dus rechtvaardiger grondgeven. Nou ja, preciezer als je gelooft wat de software zegt. En dat geloof je nog steeds niet? Maar ja, we hebben sinds, de, sinds dat debakel met de stemcomputers... hebben we meegemaakt uh, uh, Stuxnet. Dus, dus dat we eigenlijk offline computers niet kunnen vertrouwen... omdat er virussen ook, ook via USB sticks. We hebben meegemaakt DigiNotar. Ja. Blijkt dat gecentraliseerd vertrouwen en auditprocedures... Uh, kunnen ook een waanzinnige landelijke wassenneus zijn. En we hebben de DDoS-aanvallen gezien tegen Bij de, de banken, banken. Waaruit blijkt dat de banken die gigantische investeringen doen in hun veiligheid... Dat toch ja, niet in slagen dat, omdat het te beveiligen. Ook... Joost de Verne, als, als blijkt dat het dus vanwege die argumenten die je gewoon hebt noemt... niet helemaal veilig te krijgen is, zegt u dan ook dan maar niet? Absoluut. Kijk, we gaan, uh, we gaan nu nog één keer proberen elektronisch stemmen in Nederland uh, voor elkaar te krijgen... Uh, maar het moet nu wel in één keer goed. Vindt u, uh, vindt u tot slot dat er helemaal uh, niets... of om die reden toch ook wel iets in die argumenten van Rob Gongrijp zit? Nou, kijk, ik snap de argumenten van meneer Gongrijp. Alleen, uh, en de voorbeelden die hij geeft, die zijn belangrijk en ernstig. Alleen, uh, net zo min als we uh, vanwege de aanvallen op banken... teruggaan naar het overschrijfbiljet... Uh, moet het juist de, uh, de opdracht zijn om de om techniek te maken. zo te veranderen? Rob Gongrijp tot slot, zit er helemaal niets in die argumenten of ook wel iets... Als wij in het verkiezingsproces dezelfde hoeveelheid uh, uh, uh, narigheid onder het tapijt moesten vegen. Uh, als de banken onder het tapijt moeten vegen in het bankair verkeer, dan was het huis te klein. Joost Ferne, VVD Tweede Kamerlid. We gaan afsluiten. Praat van nou ja, uh, een. Ik wil meneer Hongrijp uitnodigen om samen met mij Kij, dat dat te blijven nadenken over Praat wat door. beter kan. Dan, ik, dan trekken we samen op. Joost Ferne, VVD Tweede Kamerlid. Rob Rongrijp, hacker en oprichter van wij vertrouwen niet.nl. Allebei dank voor dit debat. Muziek, Britta Maria. Moi je suis oui très très, très heureux à ah, toi, tu es mon favori, toi petit enfant, toi tu es mon favori, toi petit hermant. Gentil aussi cruel reste toi-même maar beaucoup d'amour Reste mon favoriet les jours toch, tous, tous les jours toch, tous toch, toch, tous les jours, tous, tous, tous, tous, tous les jours. toi tu es mon toch, Toi tu Favorie Toi, petit Herman. Wooh! Britta Echt Maria. Dankjewel. Oh, cool. oh, cool. De chanson Derman. Britta Maria is haar artiestennaam. Haar werkelijke naam is uh, Britta Duiker. En Britta, uh, Komt te schuiven even aan. Ja, neem plaats. Uh, Duiker, dat vond je geen goede artiestennaam? Uh, nee, daar, nee, dat was toch snel besloten dat het uh, Britta Maria moest worden. En waarom worden. Maria dan? Dat is ook echt mijn naam. Dat ook okay. Ja, ja, ja. Ook alweer. En, en, en internationaal makkelijker. Met het oog op een internationale ja, carrière, Ja, nou, vast, hè. <laughs> vast. Is die al begonnen? Of, uh? Nou, we hebben deze week de single die je net hebt gehoord... La Chanson Herman een man geplucht, hè? Zoals dat heet. Dat is het begin. Ja. ja, ja. Waarom Frans en Chanson? Nou, um, ik hou heel erg van de taal. Uh, ik hou heel erg van het chanson. Om zijn melodieën. Om zijn harmonieën. Om de diepe teksten. De hele sfeer. Niet vanwege uh, familie of afkomst? Of... Ook. Ook? Ja. Nee, ik heb inderdaad ook Franse familie. Kijk aan. Ja. Dus als kind er al uh, mee opgegroeid. Altijd op naar Frankrijk. Ja. ja. Altijd. En nu nog steeds. Ja. Het is, dus dat begon al vroeg. Overigens, Maurits aan de piano... dat is, begrijp ik ook in het dagelijks leven, jouw partner, hè? Dat klopt, ja. We ja. zijn echt een enorm een van. Is, is ja. dat makkelijker of moeilijker als je en samen woont... en Maurits zegt, ik zeg niks, en, en samen moet werken? Want dan komt het op neer, toch? Ik weet niet beter. Je weet niet beter. En ik vind het fantastisch. En je zou ook niet anders willen. Ik vind het fantastisch. Ik weet niet hoe hij het vindt hoor. Je denkt niet van... nee. hij, hij steekt nu allebei zijn. Nee, duim dat op. gaat heel goed. Dus... Hij heeft genoeg andere projecten. Uh, dus uh, dat gaat heel goed. Wie is volgens jou de, de beste chansonnier of, of ja, Fran, zanger van Franse Chansons ooit? Ik ben heel erg dol op uh, als Navour. Maar uh, Jacques Brel is toch, toch ja? blijft mijn favoriet, omdat hij gewoon je hart breekt. Hè? Ja, hij je? gaat zelf ook kapot op het podium. Ja. Hè? En ik ga ook kapot. En dat... Is dat zo? Ja, toch? Als ja. je naar hem luistert? Of oh, als je zel... Justus Van Oel? Ja, Jacques Brel, het is iets ongelooflijks. Want ja, ik he? hou namelijk niet van Francis Sansons, maar okay. wel enorm van Jacques Brel. En van Britt en Maria natuurlijk. Mm. En, maar en, en, jij zegt, ik ga ook kapot als je naar hem kijkt? Of als je zelf ook? op het podium ja. staat? Uh, als ik op het podium sta, ga ik niet kapot. Oh nou, gelukkig. Nee, zeker ja, niet. Nou ja, maar het moet dus wel om het mooi te vinden, want je vindt Brell ook mooi. Om iets heel dieps te zingen, uh, moet je inderdaad heel diep ook die zielsroelselen uh, omhoog brengen. En, uh, ja, het is doe je niet... dan? Ja, natuurlijk. En hoe doe je dat dan? Uh, ja, ik heb toch ook wel het een en ander meegemaakt. Daar sta je aan te denken als je zingt. Ik, ik, ben wel, ik heb wel een soort connectie met emoties die ik uh, in mijn leven doorvoeld al heb. Ja. Absoluut. Wende Sneijder is natuurlijk ook bekend vertolkster van Francis Jansson. Zeker. Ze zei uiteindelijk van het is mij toch te beperkt. Ik ga ook andere dingen doen. Ja. Zou jij dat op een gegeven moment ook kunnen zeggen? Ik kan me heel goed voorstellen. Nou ja, ik heb nu net een paar eigen chansons geschreven. En eigenlijk ging dat heel natuurlijk. We, hebben, ja, we zijn gaan schrijven en daar kwamen gewoon Franse teksten bij. Omdat ging het we... vanzelf. Ja. voorlopig dus we... ga je nog even door. Ja, maar we zingen ook Nederlands. Want ik ben ook heel erg dol op mijn eigen taal. Kijk aan. Nou goed, hier in ieder geval zo direct ook nog Frans. Tot zover dank, Britt en Maria. Er zijn in Nederland veel mensen met weinig geld. Maar het goede nieuws is... bijna alle arme mensen zouden zomaar honderden euro's per jaar kunnen besparen op hun energierekening. Best veel geld, een paar honderd euro, die je zomaar overhoudt. Maar nou is het probleem. Arme mensen hebben al zoveel moeite hun hoofd boven water te houden... dat ze geen energie over hebben om na te denken over hun energierekening. Arme mensen hebben al genoeg dingen om over te tobben. Dus arme mensen stoppen één shirt van 5 euro in de wasmachine en zetten hem dan aan. Dat wassen kost bijna meer dan het shirt. Maar ja, dat merk je pas als de energierekening komt en dat merk je dan dus niet. Slimmer wassen scheelt twee volle boodschappentassen. Daar kan je heus een leuke voorlichtingscampagne van maken, maar het werkt niet. En dan is er nog een probleem. Relatief veel arme mensen komen uit warme landen. Die zetten de verwarming standaard op 21 graden. Twee graden minder en je laat per jaar zomaar twee winkelwagentjes extra vol. Minder zweten is meer eten. Minder warm is minder arm. Je zou toch zeggen, even die lager, truitje aan. Zoiets moeten die mensen toch snappen. Zeker met zo'n toffe slogan. Maar arme mensen hebben al genoeg aan hun hoofd. Ze lezen geen krantjes en folders of kunnen dat niet eens. En ze komen al helemaal niet naar de voorlichtingsbijeenkomst. Tot slot is er het allergrootste probleem. Arme mensen hebben geen geld. Ja, echt. Dus ze kopen de goedkoopste tweedehands koelkast en gammele vriezer. Bij aankopen besparen ze geld dat ze via hun energierekening weer dubbel inleveren. Maar dat probleem komt dan pas later en liever straks een probleem dan nu. Natuurlijk, je kan in de wijk een groot billboard neerzetten... arme mensen opgelet, AA-apparaten voorkomen financiële gaten. Maar zelfs als mensen dat lezen en snappen, ze kunnen dat AA-apparaat niet betalen. En daar sta je dan als politicus of beleidsmaker. Mensen, we moeten energie besparen... Vergeet die ijsberen en die CO2 besparen doet u voor uw eigen portemonnee. Maar dat werkt dus niet. Ik was deze week in Amsterdam-Zuidoost samen met experts uit heel Europa. Onze opdracht was om Zuidoost iets duurzamer, iets energiezuiniger en iets rijker te maken. Op zich al een lastig onderwerp. En dan de taalproblemen nog. Was je net gewend aan Engels met een vet Oostenrijks accent... kreeg je daarna Engels met een vet Frans accent dan zei iemand bijvoorbeeld red thread. Bedoelde die spreker nou rattenbedreiging of het rode gevaar? Hij bleek achteraf rode draad te bedoelen. Red thread, een uitdrukking waarvan ik dan weer dacht dat hij in het Engels niet bestond. Ik zou zomaar drie onvergetelijke columns kunnen schrijven... over het internationale, internationale congres Engels, de lelijkste taal ter wereld. Maar veel nuttiger lijkt me om u een geheim te vertellen. Iets wat ik niemand bij die groene brainstorm durfde te zeggen... Dus niet verder vertellen, maar overschakelen op groen en duurzaam... hoe nuttig en lonend ook, valt volgens mij niet te combineren met democratie. Want groen en duurzaam werkt pas, ook financieel, als iedereen het doet en allemaal tegelijk. Anders blijven we subsidiëren. En wat we subsidiëren zijn dan ook nog halve oplossingen. Dus duurzaam moet je afdwingen. Niet alleen bij arme mensen, bij iedereen. Alleen dan win je overtuigend van kolen, olie en gas... Volgende keer meer over mijn ideale duurzame dictatuur. Tot dan, vanuit Eindhoven. Justus van Oel. Zo direct, schrijver Uskan Akiool die de film Disconnect, de muziek van Zazie en de opstand in Turkije recenseert. Dit is Radio 1. Het is half vier het NOS Journaal met Gert Kluk. Het kabinet wil geweldsmisdrijven die zijn gepleegd onder invloed van alcohol of drugs zwaarder bestraffen. Of die middelen zijn gebruikt moet blijken uit een test.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 De twaalf spuurhonden en hun twaalf begeleiders zijn allemaal op missie geweest. De honden zijn ingezet voor het opsporen van explosieven en voor bewaking. En leden van het Koninklijk Concertgebouworkest hebben vanmiddag een concert gegeven op 10 kilometer hoogte. Het orkest maakt een wereldtournee en is op weg naar São Paulo in Brazilië. Zeven muzici speelden stukken van Mozart en Beethoven. De optreden is opgenomen en later terug te zien via internet. Dat zijn de hoofdpunten. Nou, we hebben verkeersinformatie Wijnands Zwaan staat in totaal zo'n 70 kilometer file, Dat is niet ongebruikelijk voor dit tijdstip. De meeste fieden staan in het midden en zuiden van het land. Een paar springen eruit. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstal en West, 8 km Stond een auto stil, maar de rijbaan is weer vrij. Ietsje verderop richting Maastricht is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Batadorp en De Hocht, 4 kilometer. De linkerrijstroop is dicht. En weer verder naar het zuiden voor Maastricht inmiddels 7 kilometer fieden. Op de A6 in Flevoland staat eh, tussen het al Almere en Lelystad... 5 kilometer file na een ongeluk. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam... voor de afrit Berkel en Rode Reis zeven na een aanrijding. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Nou, goedemiddag en welkom terug hier bij Vrijdagmiddag live... Vanuit de AVRO-tent op het plein in Den Haag. Je kunt ons zien ook op de website van festivalklassiek.avro.nl. En je kunt reageren op deze uitzending via Twitter, hashtag Afro vml Zo direct Frits Barend over sportieve hoogte- en dieptepunten, maar eerst. De gast Deze week schrijver is Jan Akiol. Welkom. Dankjewel. Naast jou uh, Frits Barend. Heb jij toevallig de debuutroman uh, Eus van Eusjan gelezen, Frits? Nee, dat vind ik heel jammer. Want ik heb er veel over gelezen gehoord, en gehoord. Wel zou mij... over de roman gelezen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Het lijkt ja. een hele spannende, leuke roman. Ja, Eus, heel... Eus gaat over jouw, uh, ja, je kan, je kan zeggen deels criminele jeugd. Hè, als tiener in, in, in Oost-Nederland. En de filmrechten zijn verkocht al, hè? Ja, die zijn verkocht aan iWorks. En uh, de regisseur, van wie ik de naam nog niet mag noemen... is nu bezig met het script. Maar waarom mag dat niet? Ja, dat weet ik niet hoe oh. dat allemaal zit. Maar dat is uh, oh, okay. contractueel al. En wie gaat, wie gaat jou spelen? Uh, dat is ook nog niet bekend. Dat is ook nog niet bekend. Nee. Kunnen nee. mensen ook ja. alweer reageren? Maar, moet dat dan een, iemand met een Turkse achtergrond zijn... of kan dat gewoon een Nederlander zijn? Ja, toevallig zo? was ik hier net met een uh, Marokkaanse vriend van mij. Hij is ook acteur, Ahmed ja. Akabi. Of een Marokkaanse achtergrond. Uh, hij zou het bijvoorbeeld wel graag willen doen, alleen ja, dan speelt de Marokkaan een Turk. En ik weet niet, kijk, de gemiddelde Nederlander zal het verschil niet zien. Nee, maar, maar de maar, Turken en de Marokkanen wel. Ja, waarschijnlijk. Ja, precies wel. Dan krijg je waarschijnlijk een uh, boze menigte Turken die het niet helemaal ja. goed vinden dat er een Marokkaan een Turk aan spelen. En die Turken zijn toch al boos. Maar op, een ja. Nederlander kan dat niet spelen of kan dat ook? Een Nederlander die een Turk speelt, wordt heel ongeloofwaardig, denk ik. Waarom zou je dat doen, Frits? Ja. Nou ja, dat is, acteurs zou je eigenlijk alles moeten kunnen laten spelen. En ja. ik denk inderdaad dat je dan. Dat is dat je een Turk moet, een Turk maar als je, spelen, je bijvoorbeeld in een Nederlander... film gediscrimineerd wordt omdat je zwart bent... dan is het toch lastig als je dat een blanke acteur laat doen. Dat is lastig. Maar bedoel, een, een Nederlander zou een Turk kunnen spelen. En een Turk zou ook een Nederlander moeten kunnen spelen. Want dat is het omgekeerde. Dat ja, als hij er maar Turken... een beetje op lijkt. Turken daardoor ook nooit Nederlander kunnen spelen. Jan, ben je ook alweer met je nieuwe boek bezig? Nou, ik probeer er tussen alle drukte door om, uh, om in daar te schrijven. En uh, heel af en toe lukt dat, maar... Waar gaat dat gaat tweede boek over? Dat tweede boek wordt een heel erg autobiografisch verhaal. Een soort onderzoek naar, uh, naar, ja, naar iets wat ik heb ontdekt in de familie. En dat ga ik onderzoeken in dat boek. Klinkt spannend. Ja, het is heel spannend. Wat, wat is dat iets? Dat iets is uh, geheim. <laughs> ook alweer. Maar <laughs> ja. wel iets crimineels? Nee, nee, nee. Oh. Niks crimineels. Ik heb er wel iets over geloofd. Lezen. Ja, ik heb het wel eens gezegd, maar... Je wil het nu, je wil het nu niet herhalen? Nee, vandaag niet. Oké, okay, nou goed, dan respecteren we dat dan. Uh, het is, het is, je bent de laatste tijd trouwens ook bezig, druk bezig geweest met Turkije, okay, hè? Ja, ja. ja ik uh, word uh, vaak gebeld om, om mijn mening te geven over de gebeurtenissen in Turkije. Je bent er geweest voor één vandaag? Voor één vandaag een reportage gemaakt zelfs op het Taksimplein. Hoe kijk je er tegenaan, aan die ontwikkelingen daar, die opstand tegen premier Erdogan? Um... Nou, in eerste instantie vind ik het heel dapper van het volk dat ze het hebben gedurfd. Omdat hij nogal, ja, hij heeft tirannieke trekjes. Dat wordt je trouwens niet in dank afgenomen door de meeste Turken als, als je, dat je dat zegt. zegt ja. ja, maar hij heeft wel iets van een dictator in zich, die man. Dus het is heel dapper dat zij zich zo durfden te verzetten. Zowel de intellectuelen, als de kunstenaars als dus het gewone volk. Maar uh, je wist eigenlijk wel van tevoren, en dat zei ik ook in de reportage, dat het niet zou lukken. Dat er eigenlijk niks zou veranderen. Het gaat nergens toe leiden, denk je? Nee, het, het, is, het is al eigenlijk mislukt. Het is afgelopen met een de, met zuster kun je wel zeggen. En nu, nu volgt de grote vergelding. En nu gaat Erdogan uh, mensen oppakken, denk ik... van wie hij uh, vindt dat zij zich schuldig hebben gemaakt. Denk je of doet hij al? Dat, dat doet hij al. Er zijn al invallen geweest bij uh, journalisten. En zonder vorm van proces ook weer. Zonder vorm van proces. Heeft hij al gedaan met de legertop. Maar het merendeel van de Turken staat nog steeds achter hem, hè? Nou, dat, dat, ja, dan heb je het over 50% van de mensen die op hem uh, hebben gestemd. Uh, van de 75 miljoen Turken. Is, nou, maar ze hebben niet allemaal gestemd, dat nee. moet ik erbij zeggen. Dus dat percentage ligt iets lager. Hoeveel, heeft er, hoeveel percentage heeft er gestemd van die 50%? Uh, ik miljoen? geloof dat er uh, 60 miljoen hebben gestemd. Nou ja, dat is nog mogelijk. Ah, dan heb je toch wel een, een redelijk oh, steun. La, laat er geen twijfel over bestaan. Hij is nog steeds de grootste in Turkije en hij zal ook nog wel voorlopig blijven regeren. stelt daarover? Uh, ik ben een objectieve journalist, uh, dus oh. ik heb geen mening. Ja, <laughs> ja, maar maar je ik... ogen spreken boekdelen. <laughs> nee, het, het, het zou zonde zijn als zo'n uh, land als Nederland, of als Turkije, wat toch een, nog steeds een democratie is, wat door Atatürk destijds gesticht is als ja. securier land, als dat uh, in handen komt van een uh, uh, uh, ja. Een soort van despoot met uh, heel veel liefde voor de islam. Mm. Uh, ik vind de islam, dat is in Turkije... die mensen die, betogen, die nu aan het betogen zijn... die betogen niet tegen de islam of zo. Nee. Die betogen tegen betutteling van Erdogan. En dat wordt vaak wel... Komt ook, hij wordt wel geleid door de islam. Oké, okay. ja, We hebben je gevraagd als gastresentient uh, vandaag. Je hebt uh, ja. een speelfilm, uh, speelfilm voor ons bekeken. De film uh, Disconnect. En je ja. hebt het nieuwe album Silent Song van Zazie. Ja. Een uh, vrouwen- of meidengroep uh, beluisterd. Uh, zullen we daar met het laatste beginnen? Met de meiden? Ja? Ja, leuk. Wat vond je daarvan? Een mooie meide. Ja, even ja. Een, een mooie meide, dat sowieso. Ja. Drie zijn het Laten we ook ja. even luisteren naar een klein stukje muziek ja. van Zazie. Ja. Een, een hele ingetogen stukje is dit. Ze, ze, het is heel gevarieerd, hè, dat album. Ze zijn verschillende ja. stijlen. Um... Ik houd hiervan. Ik houd van rustige muziek. Dit is ook een beetje ja, melancholisch zelfs. En daar, daar, daar ben ik echt gek op. Maar dit album bevat eigenlijk alles wel. Er, zit, er staat feestmuziek op. Dit soort rustige muziek, ballades. Uh, uh, er staat een liedje over de Tour de France op. Uh, en wat ook heel knap is, ze zingen in verschillende talen. En ze gebruiken ja. verschillende soorten instrumenten. Uh, zelfs elektronisch uh, maken ze muziek. Dus het is heel bijzonder om... Zo'n gemêleerd uh, uh, uh, ja, album te maken. Waar kom ze komen uit Nederland. Nederland. Nederland. Ze zijn Nederland. akelig getalenteerd. Ja, hey, Ex-modellen, geloof ik ook. Nou, zo zien ze er wel uit. Ik ja. weet niet of het klopt. Maar, uh, ze spelen van alles. Ja, um, ik weet niet. Uh, uh, volgens mij kon, hebben ze gewoon gestuurd op het conservatorium in Amsterdam. Um, ja, ik, ik was er echt wel weg van. Je hebt geen punt goed. van kritiek. Ik heb wel een punt van kritiek. Jawel, we moeten altijd kritisch blijven. Tuurlijk. Um, uh, het is hun eerste album. Maar er staan zes nummers op. Die al eerder op een EP stonden. Oh. Uh, dus er zijn eigenlijk oh. maar zes nieuwe nummers bijgekomen. Want die EP die had je al? Die had ik al uh, Kijk. eerder geluisterd. Dus nee, ik, ik, kreeg, mond, ik ja. kreeg maar zes nieuwe nummers. Ah. Waarvan ik eentje ook wel een beetje... Cheesy vond het beetje, niet echt. Don't Walk In heet dat ietsje trouwens, maar dat stond ook al op de EP. Dus nee, het is wel erg divers en ik vond het echt een goed album. Ja, meer nieuw werk. Ja, maar ik wil wel, ja, dat wel, maar dat is juist jammer. Omdat het juist zo goed is, had ik graag nieuw werk. 8 augustus spelen ze hier, misschien ook wel met nieuw werk. Of hier, ik wou zeggen, in ons programma Vrijdagmiddag Live. Dus kom dan weer lang. Ja, daar ben ik erbij. CD nog één keer? Siren Song. Siren Song. De film, Disconnect, die gaat over... Die, uh, ja, dat is al uh, wat uh, ingewikkelder. Oh. Nee, het is een film waarin echt heel veel gebeurt. Het zijn eigenlijk 3,5 verhaallijnen die uh, door elkaar spelen. Want uh, eentje, de twee komen uiteindelijk bij elkaar. Het gaat een beetje over moderne communicatie, over het uh, digitale tijdperk. Dus over hoe wij met elkaar communiceren. En of dat door de digitalisering niet allemaal uh, oppervlakkig wordt. Daar gaat het om. Maar het gaat ook om, um, over de gevaren op het internet. Dus uh, cyberpest is een heel groot uh, thema. Uh, Um, even kijken, creditcardfraude bijvoorbeeld is een thema daarin. En ja, totale van, van elkaar vervreemden doordat je alleen nog maar op internet uh, bezig bent. Het is één grote waarschuwing of aanklacht? Ja, de regisseur, uh, hoe heet hij, uh, Henry Alex Rubin zegt dat hij dat niet wilde doen. Hij wilde ons niet waarschuwen voor de. Voor de, voor de, voor de ja, het was geen aanklacht. Klacht tegen moderne ja, ik technologie, is gisteren een interview met hem in de Volkskrant waarin hij dat zei. Hè? Ze ja. zeiden, het, het gaat ja. mij eigenlijk veel meer om die eenzaamheid ja. en dat soort dingen. Niet nee, zozeer... maar dat, dat, dat geloof ik niet. Dat is onzin. Ja? <laughs> het, is, uh, het is een vrij moralistisch verhaal. Uh, en dat maakt het ook eigenlijk meteen minder. Want qua vorm zit het allemaal heel goed in elkaar. Het is, het is, het is goed gefilmd. Het, uh, de de verhaallijnen lopen strak door elkaar. Een wat beter dan de ander. Maar als je puur gaat kijken naar de inhoud... Uh, zo'n soort van pamflet tegen... Uh, uh, ja, internet en het gevaar... wat internet misbruik is, ook daarvan. ja Dan is hij eigenlijk vijf, zes jaar te laat of zo. Ja? ja want, want, voor jou niks nieuws in die film? Nee, maar we, we hebben, we hebben overheidcampagnes gehad... met phishing en weet ik veel wat... die waarschuwen. Uh, pesten op, uh, op scholen... daar wordt, dat wordt ook heel veel, uh, is heel veel voorlichting in. Als waarschuwing in. te laat, maar dan kan het nog een hele mooie film zijn. Natuurlijk. Oh ja, het is absoluut... Ik, ik denk dat je bij deze film twee dingen duidelijk van elkaar moet onderscheiden. Dat is uh, vorm en inhoud... Uh, Forum vind ik gewoon... Het is een spannende film. Je blijft er geboeid naar kijken, twee uur lang. Alleen inhoudelijk is het eigenlijk achterhaald. Ja, Frits, denk jij... Uh, ja, sowieso als je die twee dingen hoort... Uh, Zazie, de muziek of de film. Waar zou je in eerste instantie voor kiezen? Voor Zazie, de muziek. Want? Die vrouwen moeten zo mooi zijn. Die wil ik oh. wel zien. <laughs> ik had het nee. kunnen weten. Ja. Nee, nee. nee, maar oh. ik, nee ik, uh, ik geloof op het gegeven dat cyberverhaal cyberverhaal... Dat is heel erg. Maar ik hou van mooie muziek en ik vind het leuk als met name Nederlandse artiesten iets heel leuks kunnen, wat ja. ik niet kan. Nou ja, het is niet nieuw, uh, zeg jij, uh, Eusjan... maar het is natuurlijk wel nog steeds heel actueel. Het is actueel, maar het, het wordt is niet... nog veel actueler. Het, ja. ah. het, is, het is geen nieuw inzicht of zo wat deze man ons biedt met deze film. En dat, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Het, het, ik, ik heb het echt als een, als een soort van uh, een waarschuwing, als een pamflet uh, heb ik het uh, bekeken. Maar dat kan ook spannend zijn, toch? Oh ja, maar dat, dat, dat, dat, dat wil ik dus wel benadrukken. Het was ook wel spannend om te zien, maar je weet je weet al eigenlijk na een half uur... wat hij wil zeggen met deze film. Hij vertelde dat hij heel veel mensen had geïnterviewd... He, over wat ze meegemaakt ja. hebben. En dat hij dat heeft gebruik, gebruikt als basis ja. voor het verhaal. Dus dat het op werkelijkheid is gebaseerd. Ja. En dat, dat een film dan beter werkt dan een documentaire. Ja, kijk, als, als, als je het voorbeeld... één verhaallijn is dan van een jongen, een scholier... die gepest wordt door twee andere jongens. Uh, ja heel, uh, Op een... Op een op een bijzondere manier, laat ik het zo zeggen... zonder te veel weg te geven... wat uiteindelijk leidt tot een zelfmoordpoging van die jongen. Uh, als je het dan zo duidelijk in beeld brengt... brengt dan kan ik me voorstellen inderdaad dat, dat, dat dat mensen nog bewuster gaat maken... van de gevaren van... Uh... Ja, want de, de die zei bijvoorbeeld... als je de film gezien hebt, ga je niet meer zomaar willekeurig... op het in internet een beetje rondsurfen. Had jij dat ook? Nou, dat vind ik dan een naïeve stelling van die mevrouw of meneer. Want ja, dat, uh, dat was het dat, geloof dat, ja. Die mevrouw had dat daarvoor toch ook wel kunnen weten... dat je niet zomaar moet ja, doen. En sociale dat media. Die hebben ook een rol weer gespeeld bij de Turkse onrust. De, Turks, nou, wat de schandelijke sociale media als geloven. Dat is dan ook een beetje wat mijn klacht was. Van nu worden alleen maar de negatieve kanten ja. van het internet worden hier laten zien. Maar ik heb eigenlijk niks positiefs teruggezien over internet in deze Want dan film. zie je ook de kracht van de social media in bijvoorbeeld Turkije als een positieve kant van het internet. Ja, bijvoorbeeld om mensen toch bijeen te brengen en hoeven niet per se te zijn bij opstanden of wat dan ook. Kan zijn voor leuke culturele dingen of nieuwsverstrekking of uh, wat dan ook. Zit er zitten ook veel goede dingen ook aan internet. En deze film laat ons alleen maar de slechte dingen zien. En dat is uh, een beetje jammer. Frits kiest uh, op basis van jouw recensie in ieder geval voor uh, uh, het album ja. van Sassy Siren Song. Ze gaan ook weer het theater in. En Disconnect, die draait natuurlijk gewoon in de bioscopen. Ik dank je voor je recensie. Uh, Eusjaan Akkajul, je blijft nog even zitten. We gaan het zo over sport hebben met Frits. Maar eerst muziek, Britt en Maria. <applaus> Tous les hirondelles, comme je suis dans l'attente de toi. L Hiver dure depuis bien trop longtemps. Je désire tant le printemps. Tu ressembles tellement aux hirondelles, aussi vive mais inaccessible. Reviens année après année Mais de toi je ne suis pas sûr C'est presque le temps Tours de Zirondaire Tu m'as dit attends-moi Mais tes paroles sont peut-être vides Si tu viens à moi ce printemps Allons Je t'entrais mes âmes Dans mes bras et je chante enfin unis, bien unis c'est presque le toit presque le toit presque le toit autour De des Zéroundelle De, ziel, de retour des Iondes, de retour des Iondes, de retour de toi. Maria. Vind je het mooie Dankjewel. muziek, net als de mensen hier? Mail ons dan even waarom. Mail naar vrijdagmiddaglife.afro.nl. Of laat het weten op onze Facebook-pagina. Want misschien wil je dan twee kaartjes voor een concert dat ze geven op 4 juni in Schelten, maar in Leiden. Julie? Of, sorry? Juli, Ja. Jullie, met een L voor oh, ja, ja, Leo. ja, precies, ja. Ja, ja, ja. ja Julia. Ja, uh, uh, of een van de twee EP's? Ja. Hey, die... <tied> En naast vrits nog steeds Ocean Akiol, sportliefhebber ook. Ja, heel erg. Heel Van? Erg. Van uh, heel veel sporten, maar vooral voetbal. Vooral ik kom uit Deventer en we zijn net weer gepromoveerd in Deventer met Go Ahead. Ja, leuk. Dus, uh, seizoenkaart? Seizoenkaart natuurlijk. Ja, dus we gaan weer de grote wedstrijden meemaken in om, Deventer. Om te zien hoe je er volgend jaar weer ligt. Nee, dat we blijft wel. Heb je <laughs> nog. een beetje elftal? Uh, dat zijn we bij elkaar aan het kopen momenteel. Ja. De, het de Nieuwe trainer. Oh, wie? wie? Uh, nou, ik hoop Henk de Kaat ofzo, maar, of Bert van Marwijk. Oh, niet. jij hebt nog geen nieuwe trainer? Nee, het is nog geen nieuwe trainer. Je, ze kunnen zich aanmelden. Je hebt al twee goede namen genoemd. Ik, ik, veel succes in ieder geval ja. met Go Ahead. Maar heb je zelf geld in zitten? Of omdat je zegt, we kopen? Nee, maar... ik ben gewoon een radicale deemtenaar. <laughs> dus openen, ja. Goed, Frits, de hoogte- en dieptepunten. Beginnen ja. we met de flops. Oké. Okay, ja, maar uh... dat mag ook tops, wat jij wil. Nou, de flop vind ik de ploegleiders van de Blanco uh, wielerploeg. Bauke Mollo heeft heel goed gereden. En dan heeft hij twee ploegleiders, die zitten te maffen of te slapen in de auto. Eerst uh, bij de eerste zware bergetappe wilde hij een bidon, of vroeg hij hem een bidon... of althans, ze boden hem een bidon aan, laat ik het zo zeggen. Maar dat mag niet meer in de laatste 20 kilometer. Dan krijg je 20 seconden straf. En toen ja. zei zijn ploegleider Jan boven... Ah, dat ziet toch niemand, nee maar... Ja. Nou, alle camera's zagen het, dus hij kreeg 20 strafseconden. De dochter Barbara won ze daar ook al over op. Oh, nou ja, goed, maar het is nog verder gegaan. Want? Uh, hij, uh, een latere etappe voor deze week, dacht hij dat hij voor de overwinning ging, maar in zijn oortje zei Jeroen Blijlevens, nee, er rijdt nog iemand voor jou. Toen dacht hij, verrek, die heb ik nooit gezien. Maar ja, dan hoef ik me niet in te spannen als ik tweede word. Toen bleek later dat er helemaal niemand voor hem reed. Hij, als hij door had gesprint, was hij eerste geworden. Ja. Maar met de Jeroen was de ploegleider zei... ach jongen, er zit nog iemand voor je, doe maar rustig aan bij wijze van spreken. Ja, dit zijn blunders. Je moet vertrouwen hebben als sporter in je ploegleider, in je coach. Als je dit soort blunders maakt als ploegleider, als coach... het gaat maar om één zo'n blunder, maar als één zo'n blunder is fataal, vind ik dodelijk... En Bauke Momba heeft gezegd, ik zou me niet te druk maken, Maar dat zijn dodelijke... Maar hij had er wel de pest in geloof ik? Ja, natuurlijk heb je de ja. pest in. Als je misschien die ronde van Zwitserland kunnen winnen, je ja, twee etappes kunnen winnen. Wij levert ze even, daarom ga ik niet meer als ploegleider naar de Tour. <laughs> nou, nou ja... Dan, dat is hij maar goed een, ook dan. Buffet van onvermogen. Ja. Dan uh, Ferrer speelt de finale in Frankrijk en verliest de eerste ronde in Rosmalen. Erg vond hij dat, hè, denk je? Ja, jij denkt dat hij ah, absoluut niet. zijn best niet gedaan is, heeft. Hij kon geld had, halen. Hij had helemaal niks te zoeken. Hij wilde ik helemaal voor niet... Voor startgeld is hij gekomen. Ik denk ook dat hij voor het ja, ja. heeft dat even gekregen. Ja, ja. verliest dan van Xavier en Malise. doet nog even in de wedstrijd of hij het heel erg vindt. Maar als dol blijft hij naar huis kan... Moet je dit soort toppers dan nog wel voor dit nou, soort Nou, ik vind het schandelijk dat de, tennisbond, de tenniswereld er niet tegen optreedt. Jij het, denkt dat ook? Um, ik vraag me af of dat geen consequenties heeft voor zijn positie in het algemeen. Uh, ja, maar dat interesseert hem op dat punt niet. Miel nee, jongens is... hebben zoveel geld. Hoe, om, geld om, om hoeveel geld gaat het? Dat staat ik, heb geen idee. Geen idee. ik heb geen idee. Maar ik vind het gewoon irritant dat dat gebeurt. Kom dan niet, kom ja. dan niet. Okay. Maar goed, flop 2 vind ik ook... Het, er is nu alweer ruzie over die ploegachtervolging straks in Sochi. Nou, Nederland heeft verreweg de meeste goede schaatsers. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Wij waren op Vlieland voor trainingskamp. En uh, de ploegleider van BAM Univee, Jillet Anema, vond dat het niet passen. In het trainingsschema van zijn pupil Jorrit Bersma. Dus Jorrit Bersma heeft afgezegd, dat heeft dan consequenties. Maar het is al zo raar, bedoel, er zijn nu landen in uh, Zuid-Amerika aan het voetballen. Dat zijn allemaal clubs die hun spelers moeten afstaan. Die zitten ook in voorbereidingen straks weer. Raar dat dat soort problemen steeds in die schaatswereld weer uh, ontstaan. Hoe zou dat komen, Ja, ik weet het niet. Klein is dat natuurlijk. Ik denk als de jongens op Vlieland waren, had hij echt ook wel zijn voorbereiding kunnen doen Jorrit Bersma. Aan de andere kant is het een rel van niks. Want Nederland is het enige land wat zoveel goede schaatsers kan opstellen. We gaan het toch dus winnen. We moeten daar toch winnen. Als je Sven Kramer in je ploeg hebt, ben je sowieso. Schaatsen ook iets voor Jan. Ja, ik ben heel erg negatief over schaatsen, dus ik weet niet of ik daar vrienden mee want? ga maken. Ja, volgens mij is het een sport die alleen vooral in Nederland wordt uh, bedreven en een beetje daarbuiten, maar het is toch niet echt iets wat internationaal. je internationaal echt aanspreekt. Dus ik denk dat ze in Amerika lachen ze ons uit omdat we schaatsen. Dus, ja, nou, ja. Je hebt wel een punt. Het is ook net als met hockey. Het zijn de twee sporten die vooral in Nederland goed beoefend worden. Maar het is wel een Olympische sport. Ja. ja, en als we dat toch goed doen, doe het dan maar goed. Maar ja. let maar op: straks bij de Olympische Spelen zijn er weer Russen en Amerikanen. en misschien weer een verdwaalde Tsjech. die toch weer goed rijden. Ja, van Japan. Oh, Japan. We ja. kort afstand. Japan ja. en Korea, precies. Ja. Dus je weet er wel wat van. We gaan het zien. Ja. Ja, ja. En Turkije wordt niet geschaad, denk ik. En Turkije wordt niet geschaad. Ook niet gefietst, trouwens. Dat is wel jammer nee, Dat is hele jammer mooi, ja. hele mooie bergen. Je hebt dus. wel de ronde van Turkije. Ja, ja die ja. staat wel. Ja. We gaan door, Frits. Ja, dat vond ik toch uh, vervolgens weer uh, Jong Oranje ja. uh, tegen uh, Italië. Ja. Ze vonden dat ze geweldig gespeeld hadden. Nou, ik heb zelden zo'n saaie wedstrijd gezien. Dat zijn dan jonge spelers die speelden of ze mannen van 40 waren. Ze waren daar tien dagen van tevoren naar Israël gegaan om te acclimatiseren. Nou, het is inderdaad warm, maar ze speelden de meeste wedstrijden om half tien s'avonds. <lacht> nou, dan hou je het echt wel uit, hoor. <lacht> Had, was gewoon zou, gaan trainen... Zou dat heel erg naar hun zin? Op het strand was Ach, het goed voor de, de banding, de, de, de groepsfeer. dat zin? En dan... En dan kijk, zo'n toernooi is om ervaring op te doen. Ja. Want straks is het wereldkampioenschap in Brazilië, dan gaat het erom. Dus van Gaal heeft elf spelers, die wellicht ook internationals zijn, uitgeleend aan Corpot om met zijn ervaring op te doen. Ja. Hebben ze twee wedstrijden gewonnen van Duitsland en Rusland? Dan denk je, die derde tegen Spanje. Laat nou maar zien ja. wat je kan onder druk als je moe bent. Nee, dan krijgen de heertjes rust. We werden ze niet opgesteld. Want anders toch, zijn ze te moe. Dat is toch ook de schuld van. Ja, Corpot heb ik sowieso mijn bedenkingen bij. Van wat doet man daar nou? Ja, je, dan laat, ja, uitstraling is natuurlijk heel makkelijk om daarover te beginnen, maar goed. Maar heeft hij niet, vind jij? Nou, zijn haar zit wel altijd heel goed, oh. maar voor de rest. Um, je... En ja. Je hoort hem eigenlijk nooit echt iets zinnigs zeggen over voetbal. Het is altijd een beetje Dat is wel een bezwaar, nou ja. Ik had het helemaal niet erg gevonden als Louis van Gaal het uh, toen had overgenomen van hem. Nou, Waarom ik had het wel als... leuk gevonden als Louis van Gaal in de rust van die wedstrijd. Zoals ooit een keer Kruif bij Benhakker. Ajax tegen Twente. Toen dus zat ja. Leo Beenhakker op de bank. Ajax al met 3 en achter. En Kruif zag wat er fout ging. Liep toen de tribune af ging naast Benakker zitten en Ajax won met 5-3. Dat is natuurlijk dodelijk, maar Ajax ja, won wel. Als ik verhaal gewoon zijn. in de rust. De tribune af moeten lopen, bij Nederland-Spanje moeten ingrijpen, moeten zeggen. Wat ook nou gebeurde. Stel is die jongens op. Ja. Uh, ik denk ook best dat hij dat, ik denk ook je ook moet, dat hij dat wilde doen, maar dat iemand hem ook. heeft tegengehouden. Ik denk het ja. ook. Ja. Nou ja, maar is, in maar het alles geval. wat je dus wilde met dit ja. toernooi, uh, ervaren Maar op is het alleen maar kapot of... Nou ja, het is ja, De die derde, derde wedstrijd was, was wel cruciaal voor de flow waarin ja. ze zaten. Dat werd toen doorbroken. De wedstrijd tegen Ita, oh die derde wedstrijd, dat is in die ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. dan ja. Weten ja. al die spelers niet meer. Spe nou. Die gaan heel ontspannen, gaan ja. naar de kleedkamer toe, trainen heel ontspannen. Hebben toch niks te doen, die kijken, zijn nauwelijks geïnteresseerd in die wedstrijd. Ik weet hoe dat gaat, je bent en wat hij zegt, niet bent aan de flow. Je wordt dus steeds het, boos, dus we, dus gaan we gaan naar de, de tops. We gaan naar de dingen. Spanje is in wezen Barcelona zonder Messi, Real Madrid zonder Ronaldo. Dat zijn de beste spelers van de wereld op dit moment. En toch zijn ze elke keer in staat om zonder die goede spitsen... weer goede voetballers af te leveren ja. en goede nationale elftal. Jong Spanje. Tegen Italië, tegen Nederland. Ik heb genoten. Zij wonnen het Met toernooi, Met ja. en uh, Thiago. Winnen, dan winnen daar. Ik heb van het Spaanse elftal... Wat nu op dat zinloze toernooi, die Confederation Cup... Belachelijk dat het er is, want die spelers moeten vakantie mm -hmm. ja, hebben. Dat is ieder jaar voor het WK, Ja, he, het ja. Met... Nederland en Duitsland ja. zijn, mogen gelukkig zich gelukkig prijzen dat ze er niet zijn. Maar waarom? Want die, sp die spelers zijn op vakantie. Dus uh, Gutsen, uh, Van Persie, Robben zijn nu gelukkig op vakantie. Kunnen want die kunnen lekker uitrusten. Ja, die kunnen uitrusten. Maar die Italianen en die Spanjaarden en die, die Brazilianen... Argentinië ook Laat die ze maar lekker moe maken. Maar ik was ook weer verrast over het niveau van het Spaans... Met, ik heb zo genoten van Iniesta weer. Ja. Iedereen heeft hem afgeschreven. Ja. Ja, dat dacht ik ook met Xavi Iniesta, dat dat het verleden tijd was, maar die... Uh, oh, oh, wat maar, zonder die goed voetballen. Dus nee. ik gun het die Iniesta en Xavi heel bescheiden jongens. Ja. Uh, maar, die ja spelers zijn. zijn over een jaar toch wel weer uitgerust, Fris. Nou ja, maar goed, die, gaan, die komen dan terug. Ja. Moeten dan vakantie nemen. Je hebt minimaal vier weken vakantie nodig Dat krijgen ze dus niet. Barcelona wordt toch geëist dat ze weer snel... Je bedoelt, die, krijgen die, zwaar zwaar die krijgen een ja, zwaar ja. seizoen Die krijgen een zwaar seizoen. dat ouder? Dus dus dat is voor Nederland is dat heel gunstig. Nog twee uh, tops. Dan Bouke Mollema van uh, Blanco. Die heeft fantastisch gereden de Ronde van Zwitserland. Een etappe gewonnen. had een tweede etappe kunnen winnen als zijn ploegleid niet had zitten slapen. <laughs> yeah. uh, dat gaat dus zeer met vol vertrouwen naar, uh, de, de, ron naar de Ronde van Zwankrijk. Gaan, krijgen... gaan we etappen winnen dit jaar? Uh... Bouke Mollema moet je in de gaten houden. Ja. En als Geesik een vrije rol heeft, kan hij de bergen best wat losmaken. En ik geloof ook dat ze schoonrijden, deze renners, als ik eerlijk ben. Ja. En uh, ze krijgen een nieuwe sponsor, dat wordt volgende week bekendgemaakt. Er wordt een groot feest van gemaakt. En en dan ook Lars Boom, die won de koninginrit in de ZLM-tour. Dat is een soort benen-tour. Benen oh. Maar een zware etappe. Dus ik denk dat ze goed voorbereid naar de tour gaan. En ik hoop ook voor die jongens dat ze het goed gaan de doen. De laatste top. laatste op Maartje Pauwme is weer... Het is, ik weet... Schaatsen is net als hockey. Het is een sport die mondiaal niet veel voorstelt. Maar goed, Nederland is toch olympisch kampioen met de vrouw geworden. Maartje Pauwme is een voorbeeld van een echt topvrouw. Topsporter. Weer uitgeproken beste hockeyster ter wereld. Beste hockeyster ter wereld. Voor de ja. tweede keer een geweldige sportvrouw. Ook een geweldig levensvaarliefste. Ocean Hockey? Ze. Hockey, uh, hockey is wel leuk leuker om naar te kijken, vind ik. Nou, dat vind ik dan gek. Want ik vind het moeilijk om naar te kijken. Ja? Maar in Turkije hockey is ook niet, hè? Nee, dat doen ze, wat doen ze eigenlijk wel? We <laughs> ja, ja, ja. Ja. Opstand. Sne Sneider willen verkopen. <laughs> Olie, olieworsten doen ze. Sneijder willen Olieworsten ja, en voetballen natuurlijk. Ja, willen ja. snijder ja. verkopen, kan het zijn. Snijder kan bij een goed bod direct weg. Strikken oh. oh. nemen. <laughs> okay. ja. dankjewel. Eusjan, Akkiol en Frits Baren voor de tops en flops. Zo direct gaan we door met uh, vrijdagmiddag live. We gaan praten met Bert Brussen. Onder andere over kinderen en computers. Tot zo direct. Averon.